Mag ik u vragen om langzamerhand de plaatsen weer op te gaan zoeken? Dank u wel. Er zit hier voorin al iemand die begint te applaudisseren voor al die mensen die op de stoelen gaan zitten, dat is geweldig toch? Mannen, welkom terug naar de lunch. Mag ik weer jullie aandacht? Ik ben even benieuwd. Heeft het allemaal gesmaakt, mensen? Ja? En ik zou zeggen, klap straks nog één keer en doe dat dan voor die dames die elk jaar weer fantastisch voor ons klaarstaan om de broodjes en de soep te regelen samen met het Malawi-team. Ik wil de maaltijd afsluiten met een gedicht. En dat gedicht dat komt vandaan bij de preek van de leek. Wie kent dat, de preek van de leek? Ik zie een heel beperkt aantal vingers. Uh, preek van de Leek is een initiatief wat in uh, een aantal steden uh, gehouden wordt, waarbij een uh, ja, bekende presentator of uh, cabaretier uh, de preek verzorgt in de dienst. En uh, die op een eigen tijdse manier is vormgegeven. Maar degene die dan uh, de preek houdt, krijgt heel duidelijk een opdracht mee van, joh, wat deel jij nu uit het woord van God? Ik weet bijvoorbeeld komende uh, zondag dan uh, spreekt Vincent Bijlo... Uh, de cabaretier in Amsterdam. En afgelopen zondag uh, was Annemiek Schrijver daar. Die kent u misschien wel van het programma De Verwondering. En zij had een uh, jazzband uitgenodigd... Uh, onder leiding van Jeroen Zijlstra. En Jeroen Zijlstra die heeft speciaal een gedicht geschreven... Uh, wat heel mooi aansluit bij waar het vanmorgen over ging. Dat soms die stap naar de vrijheid ook een hele stap kan zijn. Een stap waar moed voor nodig is om die te nemen. Het gedicht dat heeft een hele directe parallel met de geschiedenis dat Jezus en Petrus over het water lopen. Luister maar. Niemand kan op water lopen. Niemand heeft de zee zo lief. Niemand komt op eigen kracht zijn angst te boven.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 Je bent verblind van angst, nooit ver gekomen. Iemand heeft de zee begrepen. Iemand heeft jouw angst verstaan. Iemand is er uit de chaos opgedoken. Hij dorst te lopen op het water. Door die ene wist men later dat in diepe nood een hand wordt uitgestoken. In de luwte schuilt de waarheid... In de schaduw wacht het licht. In het donker gaan je ogen open. In de moeite van het wachten ligt de ruimte. Vind je moed. In de stilte gaan je oren open. Hoor je het toch goed. De parallel, ik heb het net al even benoemd is heel mooi hoe iemand jou al voorgegaan is over het water heen. Hoe iemand, en we hebben het vanmorgen ook gedeeld uh, uit het evangelie uh, op Gethsemane, dat iemand ons is voorgegaan. En uh, dat geeft ons moed en kracht om juist vandaag ook in de vrijheid straks weer naar huis te gaan met elkaar. We gaan zingen het lied van de dag. Daar moesten we net nog een beetje inkomen, maar dat gaat nu zeker lukken. Ik heb inmiddels een heel aantal liederen opgekregen, dus we gaan heerlijk zingen. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan? Dan beginnen we met het eerste lied, nummer 30, God maakt vrij. Wanneer ben je nou echt vrij? Dat is als je je zo vrij voelt als een vogeltje. Als je zweeft op de wind. Lied gaan we zingen. Nummer 11 uit uw boekje. Heer, ik kom tot u. vanuit dat fladderen in die vrijheid ga je ook loven. En uh, de broeder die uh, mij uh, de vorige keer had gevraagd uh, van Psalm 122 aan het eind, die kwam net naar me toe en die zegt, nou Psalm 68 zou ook heel goed kunnen aan het eind. Ja, sorry, ik was je voor geweest deze keer. Er komt echt een ander aan het eind zo. Maar zom toch maar zingen. Psalm 68 vers 10. Geloofd, zegt God, met diepst ontzag. Zo'n mannendag kan niet zonder spreken. Maar zo'n mannendag kan ook niet zonder dat we het met elkaar zo'n mannendag maken. En dat vind ik het mooie van de Sing in Is dat je met elkaar uh, aan de slag gaat om uh, liederen te kiezen. En uh, nou, ik heb hele mooie liederen aangereikt gekregen. En het mooie van het volgende lied is, ik ken hem niet eens. Maar ik vind het wel een heel mooi lied als ik de tekst lees. Ik ben zo dankbaar, nummer 29. Als dat uitdrukt wat we met elkaar voelen als we straks naar huis gaan... Dat is toch een enorme zegen. Ja, en juist omdat het daar begonnen is, dat hij ons eerst heeft lief gehad, kreeg ik ook het verzoek om het lied te zingen welke vriend is onze Jezus. Want dat mogen we dan ook bezingen met elkaar. Als werkgroep kun je soms iets willen. En uh, onze werkgroep die heeft het uh, boekje nog eens doorgekampt, die heeft een heel aantal liederen uitgehaald. En je wil niet weten, ik heb de meeste verzoeken gekregen voor een nummer wat niet in dit boekje staat. Ja, en wat doe je dan? En ik ben blij dat de muziekgroep dat met me meedoet en ook Wilco die achter de beamer zit, is je dienstbaar opstellen... Het nummer is geregeld, staat niet in het boekje. We gaan hem samen zingen. Lichtstad met uw paardenpoorten. niks mee om hier te stoppen, vindt u niet? Ja. Maar we gaan toch nog even door, want ik heb beloofd dat we nog een slotlied zouden doen. Ik sla er voor de muziekslaak even één over. En we gaan door naar psalm 43, uh, het vierde en het vijfde vers. Het vijfde vers staat ook niet in uw boekje, maar we hebben zo'n geweldig team dat hij staat straks wel op de biemen. En we zingen eigenlijk daarmee heerlijk naar de zondag toe. mooie dingen komt ten eind en uh, zo ook bijna aan deze mannendag. en nu ga ik Jos even verrassen want ik heb dat niet met Jos uh, afgestemd maar ik heb een opmerking gehoord net tijdens de vragen dat jij daar als predikant gewoon heel goed op voorbereid bent, zou jij met ons deze dag met een dankwet willen eindigen zullen we danken Liefdevolle God, Vader in de hemel, dank u wel dat er bij u zoveel ruimte is, zoveel genade, zoveel vrijheid. Dank u wel dat we samen daarvan iets mochten proeven toen we aan het zingen waren, toen we bezig waren met woorden van u. En de Heer geeft dat de woorden vooral ook met ons bezig mogen zijn. Toen we elkaar ontmoetten, elkaar in de ogen keken, elkaar spraken van hart tot hart... Heer, er zijn zoveel manieren waarop we iets van u kunnen proeven. Dank u wel daarvoor, voor alles wat we ontvingen op deze dag. En wilt u nu ook weer met ons allemaal meegaan? Ons veilig naar huis brengen? En heer, morgen is het uh, zondag, de dag waarop we als christenen samenkomen in heel veel verschillende kerken. En heer, we willen allemaal maar één ding, we willen u de eer geven. We willen heel graag dat Jezus Christus centraal staat in ons leven... En we willen niet onszelf leiden, maar we willen ons laten leiden door uw heilige geest. En daarom bidden wij u om een zegen over de dag die nog voor ons ligt verder. Een zegen over de zondag dat we u daarin mogen ontmoeten samen met onze broers en zussen. En geef dat de boodschap die we deze dag hebben gehoord en gezongen en gedeeld. Dat die echt met ons mee mag gaan. Dat die ons mag aanraken en dat we nog meer vrijheid mogen proeven dan we al van u gekregen hebben. Heer, ga zo met ons mee in de kostbare naam, die ene kostbare naam... die u onder de hemel hebt gegeven tot onze redding. De naam van Jezus. Amen. Ja, beste Josje, je mag hier nog heel even blijven staan. Want wij zijn een halfjaartje, denk ik, zo'n beetje... dat wij in juni zaten, we volgens mij, in de... Uh, kerk in uh, Zwolle, uh, hebben we elkaar uh, voor het eerst in levende lijf ontmoet en uh, gaat u gerust nog even zitten. Ja. <laughs> die ontmoetingen die straalden voor mij één ding uit uh, en dat heb ik ook vandaag ervaren is rust. En ik denk dat het woord vrijheid en het kennen van die vrijheid ook die rust geeft. En uh, ja, ik heb dat als hele warme ontmoetingen ervaren. Uh, waarin je duidelijk ook je lijn kiest, uh, wat je wil en wat je niet wil uh, nou zo'n dag. En ik denk dat Jos ons vandaag een hele mooie en duidelijke boodschap heeft meegegeven. Uh, vorig jaar uh, hadden we Ron van der Spoel die ook heel duidelijk een boodschap uh, gaf met de opdracht van neem die mee. En ik denk dat het voor deze boodschap ook als geen ander geldt, maar dat deze eerst van binnen begint en dan vanzelf uitstraalt naar buiten. Daarvoor wil ik je heel hartelijk bedanken, ook voor de reis die je gemaakt hebt. Ik ben uh, van de week even bij de bloemenwinkel langs geweest, ook voor je. En uh, tot mijn verrassing zegt die bloemiste tegen mij, die bloemen, is dat voor een man of is dat voor een vrouw? Ik zeg, nou, ik zeg, er zijn er zoveel voor vrouwen en er is er één voor een man. Nou, daar heeft ze iets heel speciaals van gemaakt en dat komt Harry naar voren brengen. Dat is mooi als vrijheid is, dan ontstaat er ook creativiteit. En dat merk je dan bij zo'n vrouw in de bloemenwinkel. Ik vind dat gewoon helemaal mooi. Ik heb nog een uh, hele praktische, uh, als jullie straks uh, naar huis gaan en jullie zeggen van... Joh, ...ik heb nog een idee over deze dag. Of ik heb een zorg die ik nog wil delen. Of uh, ik vond dit niet goed gaan. Of ik vond dat juist heel erg mooi. Laat het rust voor ons achter. Er liggen achter nog briefjes. Gebruik het machtigingsformulier of welk papiertje dan ook daarvoor. En er staat een zoonende uh, doos ook achterin, waarin uw reacties van harte welkom zijn. Mag ook later op de mail van de Mannendag, maar uh, ja, ook met uw reacties kunnen wij weer uh, door naar een volgende Mannendag en kunnen we kijken of we die meenemen. Al lukt dat niet in altijd in één keer, maar Harry zoals wij dat op 122 de volgend jaar in staat. Het gaat vast lukken. Uh, ik wil uh, naast de spreker wil ik ook jullie bedanken. Als mannen die hier gekomen zijn. Uh, een hoop trouwbezoekers, een hoop mensen ook. Uh, ik schat in wel 20, 30 die hier voor het eerst komen. Het was voor mij een feest van ontmoeting om samen met jullie te zijn. Waarin niets moest, maar in waarin we elkaar wel ontmoet hebben. En dat is heel waardevol in deze dag. Dank jullie wel. Een hartelijk dank ook aan de muziekgroep in een geheel nieuwe samenstelling. En het gevoel wat er van tevoren al uh, tot mij kwam uit de groep, dat bleek ook gewoon werkelijkheid te zijn. Jullie hebben ons heerlijk begeleid. Ik denk dat ze wel een applausje verdiend hebben. Er is straks nog gelegenheid om die schade die we bij de eerste uh, koffiepauze opgelopen hebben, dat u niet bij de boekentafel geweest bent. Kunt u straks nog ruimschoots inhalen, want uh, de dames die zijn er nog. En kijk nog even uh, rustiger rond. U heeft in het programmaboekje gezien dat er uh, om twee uur nog de gelegenheid is om uh, wat te drinken aan de bar. Alleen wat we daar niet bij hebben gezegd, is dat voor die tijd de stoelen opgeruimd moeten zijn. Nou, dat moeten we toch wel even met elkaar kunnen doen. Even de stoelen uh, opstapelen met elkaar. Uh, zodat morgen hier ook uh, men direct weer verder kan. Uh, hoe, hoe, hoe gaan we ze neerzetten? Corné, kun jij even kort wat zeggen? Kom vanzelf goed, hoor ik. Dus uh, luister naar Corné, hij staat achterin. En dan uh, komt de indeling van deze kerkruimte ook voor morgen weer helemaal goed. Dan. Ik, ik, ik hoor de vraag uh, goed. Uh, nog één keer dat lied licht zat met uw paar poorten. Uh, we kijken zo even of daar nog ruimte voor is. U helpt in ieder geval mee met de stoelen, dat begrijp ik. Dat is helemaal mooi. <totstuken> Tot slot. Tot slot. Ik, ik denk dat dat vast goed gaat komen. Uh, ik wens jullie straks allemaal een hele goede reis uh, ook naar huis. God zegen in alles wat jullie in je leven uh, ervaren, meemaken. En uh, ja, ga daar ook straks in de vrijheid. Daarvan willen we een lied zingen. En ik had een lied in gedachten. En uh, dat hebben we met de muziekgroep ook gedeeld. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. En dat is ook een lied, denk ik, heel mooi... Om met elkaar mee te nemen om elkaar ook toe te zetten aan het eind van deze dag. Zullen we dat samen staande doen? Amen. Yeah. Yeah. die zegen nu al feest. Als we dat uitdelen met elkaar, dan is het nog heel mooi om uit te kijken naar die lichtstad, maar dan is het nu al een heel groot feest. Ik wens u wel thuis.